eerst eraan met het NOS Journaal. Minister Plasterk roept gemeente op meer huisbezoeken af te leggen... voor het bestrijden van adresfraude. Daarbij geven mensen een vals adres op om te profiteren... van bijvoorbeeld huurtoeslag, bijstand of studiefinanciering. Plasterk wil dat per jaar 20.000 huisbezoeken worden afgelegd... die door het Rijk worden betaald. Hij verwacht zo jaarlijks 15.000 gevallen van adresfraude op te sporen. De nieuwe aanpak moet de schatkist zo'n 30 miljoen euro opleveren. De brand van vorige week in een seniorenflat in Nijmegen heeft aan een vrouw van 86 het leven gekost. Ze bezweek vannacht aan haar verwondingen. Bij de brand raakten negen bewoners, vooral ouderen, zwaar gewond. Omdat er veel schade is, zijn bijna 100 bewoners van de Nijmeegse flat tijdelijk ergens anders ondergebracht. De trajectcontrole op de A12 bij Woerden en op de Zeelandbrug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland verdwijnt. De controles hebben te weinig effect, zegt het Openbaar Ministerie. Tweederde van de trajectcontroles in Nederland staat nu uit. De systemen zijn verouderd en worden vervangen door apparatuur die 24 uur per dag aanstaat. Doordat een aantal trajectcontroles niet werkt, krijgt de overheid minder geld aan verkeersboetes binnen. VVD-Kamerlid Verheyen heeft in 2012 een gratis verkiezingsfeest geregeld op de Floriade. Dat meldt het AD. Verheijen zat destijds in het bestuur van de tuinbouwexpositie en regelde dat de VVD niets hoefde te betalen. Premier Rutte was ook op het feestje. Verheijen ligt onder vuur vanwege zijn declaraties in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg. Hij heeft zijn werkzaamheden als Kamerlid voorlopig opgeschort. In de omgeving van Alkmaar is vanochtend een lichte aardbeving geweest. Verschillende mensen zeggen dat ze trillingen hebben gevoeld. Het Groningse bedrijf Stabi Alert meldt dat het een heel lichte beving was. Het KNMI kan nog niets bevestigen. Er zijn geen meldingen over schade. Het weer nog vanuit het westen bewolkt en wat regen. Vanmiddag nog een bui, ook zon. En het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB.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 Feel like I live a dream The silence I feel peace to the morning sun so Transcription Downtown special cries along Cause I'm leaving tonight when, when to Suicide. Just tell her that I love you.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 For living. I just wanna live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 same Right where we are Een levert ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I need a hand to hold tonight One bright star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 Sunshine the day